12 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, Amerika-correspondent Michiel Vos zometeen over hoe de media daar omgaan met de onthulling over de afluisterpraktijken van de regering. En een mediaforum met Jan Heemskerk en Hans La nu eerst het NOS-journaal, hier is Dorald Megens. Goedemiddag, het gaat nog altijd niet goed met de patiëntveiligheid in ziekenhuizen, blijkt uit nieuw onderzoek. De Rotterdamse school betreurt die toestand rond uitgelekte schoolexamens. En de oppositie wil kernwapens in Volkel nu eindelijk eens opgeruimd hebben. De zon breekt op steeds meer plaatsen goed door. Alleen het westen en noordwesten blijven last houden van wolkenvelden van zee. staat een zwakke tot matige noordelijke wind. Vlakbij zee is het 14 tot 16 graden. In het binnenland kan het 21 graden worden. Morgen nog iets meer zon. Maar de dag begint dan wel met nevel of mist. En vanaf woensdag neemt de kans op een bui toe en is er minder zon. Hoewel patiëntveiligheid bij ziekenhuizen hoog op de agenda staat, gaat het nog steeds niet op alle terreinen even goed. Vooral de controle op medicijnverstrekking en het voorkomen van wondinfecties laten te wensen over. Vermijdbare schade bij patiënten, of erger nog, vermijdbare sterfte, worden zodoende onvoldoende teruggedrongen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat vooraf gestelde doelstellingen niet worden gehaald. Jeroen de Jager doet verslag. Onnodig sterven in een ziekenhuis is het laatste waar je als patiënt op zit te wachten. Dus toen in 2007 bleek dat dat 1700 keer per jaar was gebeurd, stond ineens iedereen op scherp. Ook de 30.000 keer dat patiënten vermijdbare schade opliepen, moest omlaag. Ziekenhuizen ontwikkelden nieuwe regels om die aantallen terug te dringen. Binnen vijf jaar moesten de cijfers zijn gehalveerd. Ik denk dat het een ambitieuze doel is... En ja, dat er een kans is dat het ook wel iets minder kan zijn. Al dus Wim van Harten van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Hij reageert hiermee op het onderzoek dat vandaag verschijnt... naar de veiligheidsprogramma's die in alle Nederlandse ziekenhuizen draaien. We zien uit de resultaten dat een groot deel van de doelstellingen... Uh, verbeterd is bij de ziekenhuizen. En dat een aantal thema's nog de komende jaren echt extra aandacht vragen. Volgens onderzoekster Cordula Wagner laten veel ziekenhuizen het liggen... als het gaat om het voorkomen van wondinfecties... Na een operatie, verkeerd medicijngebruik en verwisseling van aandoeningen en patiënten. Volgens Wagner is er ook wel een patroon te zien. Thema's, projecten waar men als kleine groep aan kan werken, die monodisciplinair zijn, dat die veel makkelijker lopen dan waar heel veel verschillende zorgverleners bij betrokken zijn. Het is veel ingewikkelder om iets over de grenzen in de keten te organiseren dan dat je het als klein clubje met elkaar kan doen. En een ander patroon is dat er grote verschillen zijn tussen afdelingen van ziekenhuizen... en ziekenhuizen onderling. Ja, Je ziet ziekenhuizen die op één thema goed scoren... scoren soms op een ander thema nog wat minder. Dus de... Uh... De focus voor de komende jaren moet ook echt liggen op het verbeteren van de thema's... die in het eigen ziekenhuis nog niet optimaal gaan. En dan nog is dus de vraag of de doelstellingen wel gehaald zullen worden... voorspeld NVZ-bestuurder van harte. Als je het vergelijkt met uh, het aantal verkeersdoden... Hè, dat in, in 25 jaar geleden 3700 was en toen met heel veel maatregelen is begonnen... en na 25 jaar is het op 750. Wij zijn nu vier, vijf jaar bezig. Ja, je moet de ziekenhuizen met die honderdduizenden medewerkers... ook wel even de tijd geven om het beter te maken... Met een groter wordende groep kwetsbare ouderen, een ingewikkeld zorgsysteem en steeds meer mogelijkheden om zorg te bieden, worden de risico's er niet minder om. En is er dus werk aan de winkel voor alle ziekenhuizen, zegt Wim van Harten. Ziekenhuizen doen veel, maar niet genoeg. En het is evident dat er op een aantal onderdelen een tandje bij moet worden gezet. En is het gewoon een permanente taak van het ziekenhuismanagement om veiligheid op de agenda te houden. Twee mensen zijn er aangehouden na de diefstal van examens... uit de Rotterdamse scholengemeenschap Iben Galdoen. jongen van 19 en een meisje van 18 uit de examenklas zijn aangehouden. Martijn van der Zanden is op dit moment bij die school in Rotterdam. Uh, Martijn, school heeft vanochtend een korte verklaring afgelegd... vanwege die, die aanhoudingen. Wat zeggen ze in die verklaring? Ja, dat hebben ze inderdaad gedaan. Alleen schriftelijk. Ik heb hem hier in mijn handen. Ja, en ze zeggen dat het hun tot diepe droefenis stemt. En eh, dat ze verder eigenlijk niet kunnen overzien wat voor gevolgen die diefstal gaat hebben. Ja, en gedurende het onderzoek dat nu nog loopt, hè, door de politie, door het OM, willen ze eigenlijk ook verder helemaal niks zeggen. Ze willen ook niet, eh, dat, we mogen ook niet interviewen voor de radio bijvoorbeeld. Hmm. Ja, en, en, en wat moet er nu gebeuren met die examens? Ja, dat is dus nog onduidelijk. Dat wordt nu onderzocht door de onderwijsinspectie, uh, het college voor examens. Ze gaan kijken nou ja, welke er natuurlijk precies gestolen zijn en ook in, ho in hoeverre ze uitgelekt zijn, hè. of ze bijvoorbeeld verkocht zijn. Ja, en dan moet er een besluit genomen worden of dat die examens ongeldig worden verklaard en voor wie ze dan ongeldig worden verklaard. Dat zou bijvoorbeeld alleen voor deze school kunnen, misschien voor deze regio. Het zou zelfs voor heel Nederland kunnen. Ja, dat zijn allemaal vragen die er zijn. En uh, daar is dus nog een hoop onduidelijkheid over. En het gaat mogelijk examens om VWO, HAVO en VMBO-examens, hè? Wat we nu weten is inderdaad dat er een aantal examens zijn uitgelegd. De, de, de doen we doen het alle geruchten, de ronde over welke dat zouden zijn. Maar dat is nog niet bekend gemaakt. We weten dat sowieso natuurlijk van het Franse examen. Ja. Uh, maar er zouden inderdaad ook andere examens uh, gestolen zijn. Ja. Weet die school al welke meisje van 18 en een jongen van 19? weten ze ook al wie dat zijn? Nou, in de verklaring die ze hebben uitgegeven zeggen ze dat ze dat niet weten. Maar eerlijk gezegd lijkt me dat een beetje sterk, want zo heel groot is die school niet. En volgens mij gaat die naam heel snel rond. Dus ik gok dat ze dat eerlijk gezegd gewoon wel weten, hoor. Mm, ja. Jij bent nou bij die scholengemeenschap in Rotterdam. Hoe reageren leraren en leerlingen daar? Nou ja, het is heel, last, heel lastig om hier iemand te, te spreken te krijgen. Uh, leerlingen die blijven allemaal binnen de schoolhekken en daar mogen wij niet komen. Uh, dus die willen ook niet graag met ons praten. Dat wordt ook volgens mij vanuit de school wel duidelijk gemaakt dat ze dat beter niet kunnen doen. Ik sprak net wel even twee eindexamenkandidaten. Ook hen mocht ik niet interviewen voor de radio. Maar ze zeiden wel dat ze enorm balen van de hele situatie. Dat ze weten wie de daders zijn, of ofteens de verdachten zijn. Maar dat ze daar eigenlijk ook vrij weinig over willen zeggen. En dat ze eigenlijk vooral hopen dat ze hun eindexamen niet opnieuw hoeven te doen. Want daar zaten ze niet op te wachten. Het kan nog wel een paar dagen duren voor... Dat het duidelijk is, Martijn, hè? Nou ja, de inspectie heeft laten weten dat ze hopen voor woensdag met duidelijkheid te komen. En dat is ook wel belangrijk, want aanstaande woensdag... dan uh, krijgen de VMBO-kandidaten te horen of ze wel of niet geslaagd zijn... en donderdag de havo vmbo kandidaten Ja, dus dan moet er eigenlijk gewoon wel duidelijkheid zijn. Martijn van der Zanden in Rotterdam, ik dank je wel. Verschillende oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen dat de kernwapens die op luchtmachtbasis Volkel liggen daar weggehaald worden. Ze reageren daarmee op onthullingen van oud premier Lubbers, die zegt in een televisiedocumentaire onder meer dat er in Volkel 22 Amerikaanse kernwapens liggen in ondergrondse kluizen. SP-kamerlid Van Bommel daarover bij de KRO vanochtend. Zijn veronderstelling zal zonder meer juist zijn.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 Volgens CDA-Kamerlid Knops was het al lang bekend dat die wapens in volken liggen. Ze zijn verouderd, dus opruimen zou ik zeggen, zo twitterde Knops vanochtend. Dit is het NOS-journaal. Het dooralt meeges. In de Tweede Kamer is vandaag de hele dag een debat over de hervormingen in de langdurige zorg. Staatssecretaris Van Rijn wil ouderen zo lang mogelijk thuis laten wonen. Verslaggever Marcel Bril volgt dat debat. Eén ding is zeker: er bestaat nog een heleboel onduidelijkheid over de plannen van staatssecretaris Van Rijn doel is om meer mensen thuis te verzorgen en minder aanspraak te maken op hulp. Om zo de kosten in de zorg in de hand te houden. Maar antwoorden zijn er op veel gebieden nog niet. Dat blijkt als het CDA een vraag stelt over kleedgeld aan coalitiepartij PvdA. Kamerlid Otwin van Dijk. Voorzitter, op veel punten moet er nog het een en ander worden uitgewerkt. En zeker op dit punt uh, ook. U stelt de vraag, en via u stel ik hem bij deze en ook aan de staatssecretaris... hoe we met die verdere uitwerking van de zak- en kleedgeldnorm, wat overigens niet alleen geldt... voor mensen met een uitkering, maar ook mensen die ouder worden... hoe dat verder zal worden uitgewerkt. Dat er nog veel moet gebeuren, dat weet ook de VVD. Maar Kamerlid van het Woud waarschuwt ook. Het is ondenkbaar dat wij uiteindelijk alles en iedereen tegemoet kunnen komen... en tevreden kunnen stellen. Al was het maar omdat ook in het zorgveld zelf... verschillende opvattingen leven soms. Maar de VVD zal ook in de verdere uitwerking van deze hoofdlijnenbrief... altijd een luisterend oor houden voor signalen en opvattingen uit de praktijk. En ik ben ervan overtuigd dat dat ook geldt voor de staatssecretaris. De meeste oppositiepartijen moeten nog aan de beurt komen in het debat. Al wel is duidelijk dat de PVV en de SP tegen dit plan zijn. PVV-Kamerlid Fleur Agema. Als de plannen doorgaan staan we in 2017... waar de scherven van de ouderenzorg, terwijl fraude, verspilling, overregulering nog altijd welig tieren. De verkeerde keuzes worden gemaakt... Voorzitter, hoe kan dat nou? Andere partijen, zoals CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie... zijn erg kritisch. Later deze dag zal staatssecretaris Van Rijn proberen... om hen te overtuigen van zijn plannen... en om iets meer duidelijkheid te geven over de gevolgen daarvan.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 Het voetbal, het Nederlands elftal, bereidt zich in Peking voor... op de oefening land tegen China, die morgen wordt gespeeld. Onze Oranje-watchers zijn natuurlijk vooral geïnteresseerd in Wesley Sneijder. Louis van Gaal nam hem afgelopen week de aanvoerdersband af... en gaf die aan Robin van Persie. Tegen verslaggever Bert Maaldering vertelde Sneijder... over de twee gesprekken die hij had met de bondscoach. Het belangrijkste wat er tegen mij gezegd is, is dat ik niet fit ben... En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 Geef informatie nu. Johnson Hoka bij de AWB, John. Ja, 4-A16 richting Rotterdam op de parallelrijbaan... bij de afwit Rotterdam Centrum. Er is auto stilgevallen, staat 2 kilometer file... en er zijn twee rijstoken afgesloten. Nog een keer de hoofdpunten uit dit uitgebreide bullet. Hè. Het gaat eh, nog altijd niet goed met de patiëntveiligheid in veel ziekenhuizen... blijkt uit nieuw onderzoek. Rotterdamse school betreurt die toestand rond uitgelekte schoolexamens... maar eh, zegt er verder niets over. Een verklaring is er vanochtend uitgegeven...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 Vanavond in NCRV-document, de documentaire ADHD. Om vijf voor half negen bij de NCRV op Nederland 2. Stel uw Audi A4, A5, A6 of Q3 Business Edition samen op Audi.nl. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Uh, we gaan zometeen bellen met uh, nu nog... afrodirecteur Willemijn Maas over de ontslagen die daar vallen... als gevolg van de fusie met de tros. In het mediaforum oud-hoofdredacteur van NOS Nieuws Hans La Roes. En Jan Heemskerk, directeur bij FHM en Echte Jan, hier op Radio 1. Het gaat onder meer over klokkenluider Edward Snowden. Die is bang dat er na zijn onthullingen over die afluisterpraktijken van de Amerikaanse regering en alle media-aandacht daarvoor... niks zal veranderen aan de internetspionage... De grootste fear die ik heb, de voor Amerika van deze disclosures is dat nothing will change. En in nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz, de eerste die aan de bak moet is Alice van Goor uit Lelystad. Dit is Radio 1 lunch. We beginnen met het media nieuws. hebt uh, ja, het al eerder gehoord, uh, Edward Snowden. Dus hij heeft voor nogal wat opschudding gezorgd, want hij was het die de klokkenluider is. Die informatie over de Amerikaanse NSA heeft gelekt afgelopen dagen deden The Guardian en The Washington Post meerdere onthullingen over spionagepraktijken door Amerikaanse veiligheidsdiensten. Michiel Vos is correspondent in New York. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, het is bij jou nu s ochtends, de dag nadat bekend werd dus dat deze Edward Snowden het NSA-lek is. Hij besloot zijn verhaal te doen in eerste instantie in The Guardian, een Britse krant. Waarom daar? Ja... Ik, mijn, de, de, de Amerikanen vragen zich dat inderdaad een beetje af. Waarom loopt de Guardian bij dit soort verhalen altijd voorop? Altijd, omdat het niet de eerste keer is dat de Guardian... Ja, inderdaad, voorop loopt bij het, de verhalen over klokkenluiders, bij grote geheimen, bij afluisterpraktijken. Het is met name de journalist Glenn Greenwald die bovenop dit verhaal zit en die ook naar Hongkong is gevlogen om die Edward Snowden te interviewen. En dat is de man die ook bijvoorbeeld bij uh, het, de verhalen over eerdere klokkenluiders altijd vooraan liep. En ik denk dat hij goed is ingevoerd en dat hij op deze manier die bronnen binnenkrijgt, dat ze hem vertrouwen om... een verhaal naar buiten te brengen. Vergeet ook niet het WikiLeaks verhaal, dat liep voor een deel via The Guardian en The Washington Post en The New York Times, maar dat, het is verhaal inderdaad, de, de, de Guardian die vooruitloopt en de Amerikaanse pers moet dan altijd een klein beetje inhalen... hoewel het dit keer ook natuurlijk de Washington Post is die voorop loopt. Dus de New York Times is nu bezig met een inhaalslag, zo gaat het vaak. Hè. Het is of de New York Times of de, of de Washington Post in Amerika... en de ander moet dan een inhaalslag maken. Maar ik heb ook mensen horen zeggen dat bijvoorbeeld zo'n Washington Post... want die hebben geloof ik vier pagina's gewijd, uh, dat die nogal regeringsgezind is, die krant... en uh, zijn vingers niet aan wilde branden. Nou ja, dat, dat wordt wel vaker gezegd inderdaad van sommige Amerikaanse pers. Ik vind dat altijd wel meevallen. Het is wel zo dat je... moet toegeven dat, dat The Guardian verder gaat en, en harder loopt in dit verhaal... ...en ook in andere verhalen. Bradley Manning bijvoorbeeld, hè, de eerdere klokkenluider... ...dat leidde tot de WikiLeaks-zaak en die nu terecht wordt gesteld in Amerika... Hè, in, een, ...in een militair tribunaal, dat The Guardian daar harder loopt en, en sneller loopt... ...dan Amerikaanse kranten. Nou is het wel zo dat eh, bijvoorbeeld ook weer in de New York Times je vandaag volgens mij gemakkelijk kunt zeggen dat je daar weer de beste overzichtartikelen leest... over wat is er nu precies allemaal aan de hand. De dag erna, de maandag, daar lees je weer het mooiste samenvattende verhaal... wat er nu precies aan de hand is. En dat lezen natuurlijk toch de meeste Amerikanen. Maar je hebt gelijk. De Washington Post, het is niet de eerste keer dat er wordt gezegd... Deze jongens lopen iets te dicht bij de regering, zijn ook iets te afhankelijk van contacten binnen de regering, toegang, access. En dat drijft hun, zeg maar, terughoudendheid bij dit soort verhalen waar het gaat, waar natuurlijk de regering, de Obama-regering in dit geval, ja, enorm te kijk wordt gezet. Wat is de algemene mening daar in de Verenigde Staten? Is er discussie over de vraag of al die informatie wel gepubliceerd had moeten worden? Ja, zeker. Nee, er wordt hard teruggeduwd door de regering zelf en ook door vaak conservatieve uh, uh, mensen in de regering, in de media... die zeggen, luister, dit gaat allemaal veel te ver. Dit soort klokkenluiders denken dat ze dit allemaal op straat kunnen gooien. Ze hebben geen idee, werd er gisteren door een congreslid gezegd... waar ze allemaal mee bezig zijn. Ze denken dat ze weten waar ze het over hebben. Maar zo bijvoorbeeld ook zo'n Glenn Greenwald, de, hè, de spreekbuis... De, de journalist, de tussenman, weet niet waar hij het over heeft. Het is allemaal veel ingewikkelder dan hij denkt. Hij gooit gewoon papier op straat, informatie op straat. Het komt niet onze uh, inlichtingendiensten ten goede. Het komt ook niet ten goede die ja, zeg maar... Die, die oude oorlog die Amerika nog steeds een beetje aan het vechten is... Uh, tegen terrorisme, tegen terroristische dreiging... tegen patronen die ze denken te ontdekken... in uh, communicatie tussen terroristen. En dat moet gedaan worden via dit soort jongens. Hè? Dit soort Edward Snowden, dat soort jongens. Er is ook verbazing in Amerika dat dit niet een hooggeplaatst iemand is... met enorme toegang, maar een middelmatig of een laaggeplaatst iemand... in het management van een outside contractor. Hè? Het is dus Booz Allen, het is niet eens de regering zelf. Het is een, een, een buitencontract. Uh, uh, bedrijf dat, dat zeg maar handelde in dit soort uh, informatievoorziening. Daarvan is nu deze jongen naar voren gekomen. Ja. Dat is natuurlijk voor de meeste Amerikanen allemaal heel vreemd. Die, die Bradley Manning wordt door een, een groot deel van de Amerikanen gezien als een soort landverrader. Hoe is dat met die Edward Snowden? Ja, dat zal hier ook wel... Het, het valt altijd een beetje rechts-Links, zeg maar. Rechts, grofweg, ik, ik, ik, ik uh, schilder het nu heel breed... Rechts vindt dit soort mensen al snel een landverrader... omdat ze geheimen op straat leggen en uh, spionnen in gevaar brengen... en uh, de CIA en de NSC in gevaar brengen. En links zegt, nee, dit hoort bij... Amerika, dit is waarom Amerika ooit gevormd is. Dit is freedom of speech, dit is freedom of the press. Maar dit is ook het idee dat de burger uh, zeg maar, de regering in de gaten moet kunnen houden. En daarvoor moeten we genoeg weten. Daarvoor moet de burger in staat worden gesteld om ook zeg maar, kritische vragen te stellen. Hoe doen we dat? Tegenwoordig via klokkenluiders. En die klokkenluiders komen tegenwoordig allemaal uit de hoek van ja, de online data uh, vergaring. En da da daar zit deze, dit verhaal ook in. Dus ik denk dat hij voor een deel voor een held wordt gezien en voor een deel als een verrader. Het verhaal zal ongetwijfeld ook in de Amerikaanse media nog wel een tijdje doormodderen. Uh, en we zullen dat blijven volgen via jou. Michiel Vos was dat vanuit New York, dankjewel. Polent kan vandaag een dagvaarding op de mat verwachten, meldt Trouw. De zender had uiterlijk zaterdag informatie moeten geven... over hoeveel medewerkers met flexibele contracten er werken. De vakbonden NVJ, CNV Media en FNV Kiem... Die vragen al jaren om die gegevens, om zo de CAO te kunnen controleren. En daarin staat namelijk dat de omroepen maximaal 40% van hun personeel... een flexcontract mogen geven. Op die manier proberen de bonden ervoor te zorgen... dat er meer mensen in vaste dienst worden genomen. De andere kant van het verhaal is dat de donkere wolken hangen boven de panden van Avro en Tros. Hier in Hilversum van tientallen medewerkers krijgen te horen dat ze worden ontslagen vandaag. Tros en Avro fuseren op 1 januari en betekent dat er ook mensen uit moeten. Willemijn Maas is nu nog directeur van die Avro. Goedemiddag. Goedemiddag. Zware dag? Ja, het is een zware dag. Ja, dat kan ik kan niet anders zeggen. We zijn uh, vanmorgen vroeg begonnen met uh, gesprekken om uh, mensen ontslag aan te zeggen. En dat, uh, nou, dat is geen, uh, geen leuke boodschap. Hoeveel zijn dat er in totaal eigenlijk? In totaal zijn het uh, voor Tros en Avro samen zijn het ongeveer uh, 45 mensen. 45, ja want ik dacht dat ik heb een hoger getal gezien, maar er kunnen ook weer nieuwe mensen bij, uh, geloof ik. Ja, 25 ja. vacatures. Hoe zit ja, dat eigenlijk? Nou, er zijn dus meer mensen die vandaag uh, ontslag aangezegd krijgen, maar uh, uiteindelijk zijn er ook weer uh, ongeveer 22 vacatures waar mensen op kunnen solliciteren. Dus het uiteindelijke aantal wat uh, weg zal moeten is, is lager dan het aantal mensen wat vandaag ontslag aangezegd krijgt. Zijn, vallen die ontslagen nog in een bepaalde afdeling? Ja, dat wij bezuinigen, de eerste bezuinigingsslag zit heel erg op de overheadfuncties. Dus de afdelingen marketing en communicatie, financiën, uh, die hebben het uh, op dit moment heel zwaar. Ja. Voert u eigenlijk ook zo'n gesprek met uzelf? <laughs> nee, ik voer geen gesprek maar, met mezelf. Dat, dat, uh, want dat werd vorige week bekend, hè, dat u opstapt. Ja. En uw trotscollega Peter Kuipers ook. Ja, nee, dat klopt. Maar uh, dus, uh, ja, een gesprek. Uh, nou, ik heb uh, uh, in overleg met Peter Kuipers besloten om allebei uh, plaats te maken voor een derde. Dus ja, daaraan vooraf gaat natuurlijk de afweging. Uh, nou, we, van het begin af aan hebben we eigenlijk gezamenlijk ook gezegd... onze functie staat net zo goed in discussie als iedere andere functie. Dus we gaan niet uh, eerst onze positie veiligstellen en dan uh, de rest aanzeggen. Uh, en uiteindelijk uh, vonden we ook allebei het beste om uh, een derde van buiten te, aan te laten trekken, ja. dus vandaar. Ja. Is, dat, is dat eigenlijk uw eigen beslissing geweest of, of uh, werd er ook zachte dwang uitgeoefend? Zo van, uh, Willemijn, je kunt nu ook wel gaan. Nee, dat, uh, dat is mijn eigen beslissing geweest. Ja. Krijgt u wel een leuke afkoopsom mee? <laughs> We hebben een sociaal plan. Dat geldt voor alle medewerkers, dus ook voor mij. Ja. Nee, ik vraag het even omdat de directeur van MAX zat hier. En die weet nu precies hoe dat gaat met directeuren. Uh -huh. En die vertelde dat per 1 januari 2014 er een regeling afloopt. Namelijk dat je nou ja, een redelijk onbeperkte afkoopsom mee kan krijgen. En dan wordt die gelimiteerd tot 75.000 euro. Dus ik dacht, ja, dan is het ook wel handig om voor die tijd in ieder geval op te stappen. Nee, dat is, ten eerste is dat nog een wet die in voorbereiding is. Dus dat is nog niet zeker wanneer die ingaat. Dus dat, daar is sprake van. Maar die, dat, dat is nog niet zo. Het sociaal plan is overigens alweer verlengd. Dus we hadden voor onze eigen medewerkers daar wel het idee van... Uh dat het belangrijk was dat ze onder dat sociaal plan vallen. Maar uh, nee, dat heeft in dit geval echt geen, uh, geen rol gespeeld. Nee, nee. Iets anders nog vanuit de AVRO-koker. Uh, de AVRO komt met een cultuurfonds... waardoor vooral regionale kunstenaars de kans krijgen... om zich aan een breder publiek te presenteren. Waarom zo'n cultuurfonds? De Afro bestaat dit jaar 90 jaar. Het is een beetje een bizar moment om uh, dat nu te vieren. Want het is in deze uh, hoedanigheid ook het laatste jaar. Tegelijkertijd zijn we natuurlijk ontzettend trots dat er een omroepvereniging... Hè, we zijn de oudste, zo lang bestaat. Uh, en we zijn de omroep die zich profileert als dé omroep op het gebied van kunst en cultuur. En we dachten van nou, we gaan uh, het 90-jarig bestaan bescheiden vieren. Want er moet bezuinigd worden, er moeten mensen weg. Uh, maar tegelijkertijd willen we wel uh, iets... Uh, iets laten zien dat we er 90 jaar zijn. Dus dachten we, nou, dat is een mooi gebaar om dan een fonds op te richten. Dat is het initiatief van de vereniging. Uh, en daarmee kunnen we nog een keer extra benadrukken dat we er voor kunst en cultuur zijn. En dat we dat voor een breed publiek, publiek toegankelijk willen maken. Ja. En vandaar dit fonds. En er zullen ongetwijfeld weer mensen zijn die zeggen, is daar een omroep wel voor? Nou, dit is, dit is van de vereniging. Hè? Dus dit is niet het uh, geld wat we zeg maar, voor de programma's krijgen. Maar dit is verenigingsgeld. Uh, wat door de leden natuurlijk altijd bijeengebracht is. Dus vanuit uh, dat geld uh, wordt dit fonds opgericht. Ja. Weet u al wat u gaat doen na 1 januari? Nee, geen idee. Nog helemaal nee, ik niks. Heb, uh, nee, ik heb het veel te druk nu met uh, de fusie <coughs> en het voorbereiden. En uh, zeg maar zorgen dat we de fusie in goede banen leiden om daar nu mee bezig te zijn. Ja. En ik uh, heb nog even de tijd. Dank u wel. Maas is directeur van de AVRO. Ongeveer duizend Singaporezen demonstreerden gisteren tegen de regering... die censuur wil toepassen op nieuwe internetsites. Die sites die maandelijks worden bezocht door 50.000 mensen... die krijgen te maken met een licentie die steeds maar voor één jaar geldig is. Berichten die de regering niet zinnen... moeten dan binnen 24 uur worden verwijderd. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. is de Beatles naar het blokken. Het mediaarchief. Het is vandaag de 150ste geboortedag van Louis Couperus. 1969 zond de NCV de TV-serie Kleine Zielen uit. Gebaseerd op de boeken der Kleine Zielen. Van Couperus natuurlijk. In die serie speelt Ellen Vogel de jonge Constance... die na een jarenlang verblijf in Nederlands-Indië terugkeert naar Den Haag. Oh, Karel, dan kan je niet zeggen hoe blij ik ben om terug te zijn. Hoewel we het in Brussel toch ook goed hadden, hè? Maar ja, ik had niemand waar ik mee praten kon, behalve Addy. En je man dan, Constance? Oh, we zijn heel goed samen, heel goed. Maar nou, kan je niet zeggen hoe ik opeens verlangde naar Den Haag, de familie, de kennissen. Mm -hmm. Oh, Karel, weet je nog hoe we speelden in de rivier achter het Paleis in Buitenzorg? Hoe we over de grote rotsblokken liepen met Gerrit? Ja, we speelden altijd met z'n drieën. En je droeg me over je rug, over de rivier. Ja, ik was toen mm -hmm. dertien. Zo gek in Indië. Een jaar ja, later droeg ik lange rokken en kwam op balts. Oh, ik vond het heerlijk, die grandeur. De adjudante, wie Nederlands bloed dat gespeeld had als we binnenkwamen. Ja, ik probeerde me altijd dat ze voor mij speelde, dochtertje van de GG. <lacht> ja, zo ijdel ben ik nu niet meer, hoor. Na de uitzending van deze serie schoot de verkoop van de boeken van Couperes enorm omhoog. En uh, nu nog steeds wordt aan de NCV gevraagd of die serie ooit nog eens herhaald wordt. We hebben dat even gevraagd uh, in de allerhoogste regionen van deze omroep. Uh, de serie is niet meer compleet, is het verhaal. De negende aflevering namelijk is gewist om een wielerwedstrijd op te nemen. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Uh, en dat doen we vandaag met Jan Heemskijk. Hij is presentator van Echte Jannen en columnist. Uh, bovendien FHM-directeur. En Hans La Roes is oud-hoofdredacteur van het NOS Journaal. Voorzitter van de Raad voor de Journalistiek. Hartelijk welkom allebei. We worden net Willemijn Maas van de AVRO. Um, ja, stapt op, Hans La Roes. <laughs> ja. Is dan, en, uh, Jan Slachten zei je vrijdag. Nou, Ik vind eigenlijk dat al die uh, directeur van die fusieomroepen dat misschien wel moeten doen. Ja, misschien Jan ook wel. Jan is het geloof ik. Ja, maar die hoeft niet te, te fuseren. Nee, nee, nee, maar het is altijd goed voor een organisatie... als op een gegeven moment de, de leiding uh, plaatsmaakt voor iemand anders. He, nieuwe, uh, nieuwe ideeën, nieuwe stijl, dat uh, is altijd wel gunstig. En ik vind inderdaad, als je een fusieomroep hebt... dan uh, vind ik het wel uh, goed en ook wel een beetje dapper. Uh, hoewel het met, om, met de omroepdirecteur vast wel goed komt. Om te zeggen, oké, okay, zonder mij, uh, ik laat het nu de ruimte voor iemand anders. Uh, want er vallen allerlei ontslagen daar. Mensen horen dat vandaag. Dus dan is het eigenlijk wel sterk dat de directeur ook zegt: van, Nou, ik, ik, ik ga ook weg. Ja, ik vind het stoer. Ik, ik heb altijd. Het Ergens knaagt het vermoeden dat het dan toch wel zo vaak niet zal lopen, dat die volgende baan er eigenlijk wel is, maar dat kan ik niet uit maken. Dat, nee, dat, ik, uitmaken. dat dus Ze echt van niet. Nee, maar dat geloof ik ook wel. Ik denk niet dat je al. Wat is het? Acht maanden van tevoren weet wat je daarna gaat doen. Maar je mag wel een beetje zelfvertrouwen hebben dat als je zo omhoop hebt geleid, dat je daarna ook nog wel eens iets kan doen. Ik denk dat dat wel goed komt. Mm. Wat ik wel. Ik vind altijd wel, want ook nu weer, he, die mensen die dus daaruit moeten, dat zijn vooral de dat is dan overhead heet dat. Je zou denken, dat zou toch al eerder dan uh, eens een keer ingesneden kunnen zijn. Nou, dat zou je denken en dan zou je waarschijnlijk terecht denken. Ik, ik denk dat deze organisatie, tenslotte de, de semi-overheid, natuurlijk best flink in zijn middelen heeft gezeten altijd. En dat er niet is bezuinigd op uh, waar we zeggen, comfort. voor. Maar dat, uh, ja, dat zie je in het bedrijfsleven ook. Ik moest ondanks nog memoreren hoe wij twintig jaar geleden tijdschriften maken. Nou, ik zal het hele zielige verhaal niet vertellen, maar ga ervan uit dat er vier, vijf keer zoveel mensen aan te pas kwamen als een uh, soort gelijk tijdschrift nu. Nou, kun je allerlei kwaliteitsissues mee hebben, maar dan is het toch al bewezen dat je het in ieder geval met aanzienlijk minder kunt. Uh, nou ja, uh, dat zal hier dan ook wel zo zijn. Nee, maar bij een fusie is het logisch dat je in de overheid juist ruimte vindt. Want zowel bij de AVO als bij de TROS zitten uh, woordvoerders, personeel. Ja. En dat, dat, dat breng je samen. En in die zin... Het is voor iedereen individueel altijd een groot probleem. Maar zijn ontslagen in de overheid iets minder pijnlijk dan ontslagen zoals vorige week bij de VPRO, in de programmamakers. Daarmee moet wel gezegd worden dat dat soort acties waarschijnlijk bij die fusieomroepen volgend jaar pas komen. Dan wordt ook echt naar programma's gekeken. Ze krijgen nu nog budget waarmee ze een jaar verder kunnen. Jawel, laat ik zeggen met dank aan Den Haag. Er is zoveel geld weggehaald en er wordt zoveel geld weggehaald dat het echt de programma's raakt. Dus het idee dat er hier een vervet systeem zit makkelijk in gesneden kan worden, is echt totaal achterhaald. Wij hebben een publiek omroep die al, laat ik zeggen, op die van Albanië na de goedkoopste is van, uh, van, van, van Europa. Dat is niet demagogisch, dat zijn gewoon feiten. Uh, dus al die bezuinigingen die er nog aankomen, die raken echte programma's en daarvan, daarom noemde ik de VPRO, de, de geschiedenisafdeling die de vorige week, mm -hmm. of de, de, de, wetenschap. de wetenschap en geschiedenis ja. volgens mij die eraan gaan, dat gaat op heel veel plekken gebeuren. Ja. Komt ook wel omdat Hilfsum vind ik het verkeerde antwoord geeft, maar het is een consequentie mm. van uh, wat er in Den Haag is bedacht zonder visie en zonder gedachten. Goed, zometeen praten we door in het mediaforum met Jan Heemskerk en Hans La Roes. Dit is Radio 1. Eerst het laatste nieuws in het NOS Journaal. Hier is Dorland Megens. Ziekenhuizen doen nog steeds te weinig om de patiëntveiligheid te vergroten, blijkt uit nieuw onderzoek. Vooral met de medicatieveiligheid en het verminderen van het aantal wondinfecties schieten ziekenhuizen ernstig tekort. Ook de veiligheid rond het injecteren van geneesmiddelen laat de wensen over, staat in het rapport. Rijkswaterstaat verwacht dat aan het eind van de week de Nederlandse uiterwaarden weer droog vallen. Waterstand van de Rijn is bij Lobit gedaald tot minder dan 13 meter boven NAP. Rijkswaterstaat verwacht dat deze week het waterpeil daalt tot onder de 12 meter boven NAP. Vanaf die waterstand vallen de uiterwaarden weer droog. De gezondheidstoestand van Nelson Mandela is sinds zaterdag niet veranderd. De Zuid-Afrikaanse regering heeft bekendgemaakt dat zijn conditie nog altijd ernstig maar stabiel is. De 94-jarige Mandela werd in de nacht van vrijdag op zaterdag met een longontsteking opgenomen in een ziekenhuis in Pretoria. En het drie sterrenrestaurant Oud Sluis van chefkok Sergio Herman gaat eind dit jaar dicht. Herman heeft aangegeven dat hij op het hoogtepunt wil stoppen. Dat is nu nog niet het geval. Pas eind dit jaar, op 22 december, dan sluit het restaurant de deuren. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB Verkeersinformatie, John Sohoka. Op de A2 Eindhoven naar Den Bos staat bij best 2 kilometer. Op de A16 in de richting Rotterdam op de parallelrijbaan. Tussen Knoop het Ridderkerk en Rotterdam Centrum staat 3 kilometer. Er stond een auto met pech, maar inmiddels zijn alle rijstroken weer open. Lunch met Jurgen van den Berg. Het mediaforum met Jan Heemskerk en Hans Roos. We gaan praten over de zaak die onthuld werd door The Guardian en The Washington Post. De identiteit met name ook van de klokkenluider, van die afluister- en meeleespraktijken van de NSA, de National Security Agency in Amerika. Opmerkelijk zou je zeggen, want uh, lekkers, uh, lekker van geheimen, uh, uh, de mensen die dat doen, die willen doorgaans onbekend blijven. Maar deze man kiest uh, kennelijk de aanval, Edward Snowden. Uh, hij dacht waarschijnlijk, ze zullen me toch wel vinden. Misschien is transparantie dan de beste bescherming. Denk jij dat dat ook de verstandigste strategie is, Hans? Ik denk dat, dat we dat pas over een jaar weten, maar, of een paar jaar. Maar ik denk wel dat uh, nu in de openbaar treden... in ieder geval een extra uh, ja, laag van bescherming om je heen uh, opbouwt. Uh, want alles wat hem nu overkomt... Uh, dat zal onmiddellijk gerelateerd worden aan Amerikanen. En in die zin denk ik niet dat de Amerikanen erop uit zijn... om, uh, laat ik zeggen, als al te ruw te woord of bekend te zijn. Um, dus het is een vorm van bescherming. Of, ik, of, het, weet, of het gaat werken, weet ik niet. Uh, hij, hij heeft een paar rare stappen gezet naar Hongkong. Dat noemt hij een vrijplaats. Dat lijkt mij sterk. Hij wil geloof ik naar, Iceland, naar IJsland om uh, asiel te krijgen. Um, ik, ik weet niet precies hoe dat afloopt, maar... Ja, de, de, de, de, de, IJsland is ook bekend. Julian Assange heeft een belangrijke basis gehad, natuurlijk, van Wikileaks ook. Dus die heeft daar wel ervaring mee. Maar die zit nu ook ergens in ambassade eh, verstopt. Ecuador, dacht ik. Um, Jan, is hij nu een, een, een held of een, um, een landverrader, zoals ook veel Amerikanen? Nou, ik, ja, God, Het is allemaal een kwestie van perspectief, natuurlijk. Maar ik vind het toch wel een held. Uh, zo op het eerste oog. Ik vind dat al heel. Uh, ik, dit soort dingen vind ik al een aantal dingen altijd heel vreemd. Eens, hoe kan zoiets onder de neus van de hele wereld bestaan? En t, t, toch zeker als je in, uh, in de oogmerk neemt dat, uh, dat bedrijven als Google en Facebook. toch zelf ook vrij goed in het verzamelen van data. niet in de gaten hebben dat er stiekem in hun bestanden wordt gevroed. En dan ja, over dat geval inderdaad... meedoen. Hm? Dat, is, dat, toch dat kan ook mee. nog, maar dat, zou, dat, dat ontkennen ze dan toch in elk geval hetzelfde. En dan heb je ook nog, dan moeten er toch tientallen, zo niet honderden mensen van zo'n systeem weten. Simpelweg wat ze eraan werken. Nou, er zal het wel eentje met gewetensvoeging zijn. Vind ik ook wel knap, hoe dat dan binnen die NSE kennelijk onderdrukt. Dat moet wel een massieve peer pressure zijn. Wil je daar, uh, wil je daar niet onder bezwijken? En ja, dan, dan is het toch knap wat er één, zo'n man uiteindelijk denkt om wat voor reden dan ook. Van, ja, sorry, mm. maar dit, dit gaat me toch allemaal veel te ver. Maak jij je er druk over als je dit soort dingen hoort? Ik vind het ja, ik vind het maakt me er redelijk druk over. Ja. En wat maak me ook vooral druk over maken, is dat je onze minister Plasterk... dan hoort, weet je, hoort brommen van dat kan hier allemaal niet... want het is strafbaar. Dan denk ik, ja, moord is ook strafbaar. Dat kan toch af en toe ook wel. Dus ik vind dat wij ons weer met de gebruikelijke naïviteit het, het geheel tegemoetreden, ja. ja. Hans is kritiek hebben over, over het feit... Joris denk bijvoorbeeld heeft daar iets over getwitterd... dat er eigenlijk te weinig aandacht voor is. Uh, bijvoorbeeld hier in Nederland bij, bij NOS en RTL noemde hij met hmm, name. Ja, maar dat ging geloof ik over gisteravond. en Ik heb gezien dat hij ook getwitterd heeft... dat uh, daar had hij gelijk in dat de NOS er op, vrijdag op heeft geopend... En dat vind ik een beetje een buitenkant discussie. Uh, want je moet een beetje oppassen dat je het alleen nog maar hebt over de vraag... is die man een held of, of, of een misdadiger? Uh, wordt er voldoende aandacht besteed of niet? De essentie is, hoe groot is dit? Uh, is, het, is het wettelijk? Er wordt gezegd, het is wettelijk. Want ergens in Amerika is er dus wetgeving die dit blijkbaar mogelijk maakt. Maar tegelijkertijd weet volgens mij echt niemand... op wat voor grote schaal dit, dit plaatsvindt. En ik moet zeggen, ik maak me daar ook zorgen over. Zowel als laten we zeggen, als particulier als als journalist, want het heeft voor iedereen heeft het enorme consequenties. Er wordt vaak gezegd: ja, als je niks te verbergen hebt, waarom zou de overheid dan niet van alles van je mogen weten? Nou ja, maar maar ik hou we... niet van een overheid die weet. Uh, ja, gelijk. En waarom zou je ja. iets tegen zijn om iets te verbergen? Of dat nou is de, de gezellige chatsessie die je met je minnares ergens mm -hmm. hebt. Of gisteren hadden we mevrouw Bussemaker in Wenel op zondag, die door vertelt over het beroemde koffertje, wat met geheime documenten, wat dan altijd mee naar huis gaat, kennelijk met ministers mm -hmm. het weekend. Wat natuurlijk ook gewoon een laptopje met mailtjes en digitale mm -hmm. bestanden is, waar dus theoretisch ook gewoon in gekeken mm -hmm. kan worden. Er zijn dingen geheimen. Dat moet ook zo blijven. En het feit dat dit zomaar. Maar kan. Ik vind het eigenlijk veel, veel schandaliger en bedreigender. Kan het eigenlijk niet. Ja, ik, vind, ik vind het logisch dat een staat jaagt op misdadigers. Of potentiële misdadigers. Ik vind het logisch dat een staat probeert om terrorisme te voorkomen. Uh, dat doet ze mede namens ons. Maar zeggen. Uh, maar dat doe je niet door echt van miljoenen en miljoenen mensen alles te volgen. Dus ja, iedere overkill zou je kunnen zeggen. Dat is een beetje veel. Ja. Maar ja. Obama zegt 100% veiligheid kan niet. Als je ook, niet, als je ook 100% nee, maar, uh, nee, privacy dat wil. Dat klopt. Maar je moet het dus hebben over, over, over een, een normale verhouding, want dat 100% van de privacy was ingeleverd, dat kon je wel vermoeden, maar deze omvang was bij niemand bekend, althans ik denk niet dat iemand in het publiek wist dat er op deze schaal werd afgeluisterd. Ja, ja, en als het daar nog zo was dat die 100% privacy inleveren inderdaad garandeert dat je nooit meer iets oploopt in de termen van de terroristische aanslag, maar goed, onlangs is toch alweer bewezen dat ja. dat ook niet zo werkt. Ja, dat biedt ja. ook schijnzekerheid. Precies, ja. want die, ja. die de laatste dingen die we hebben meegemaakt die, die zijn allemaal door de ja, mazen gedrukt ja. natuurlijk. Maar er is ook een journalistiek verhaal, want het betekent dat je als journalist eigenlijk niet meer met vertrouwelijke bronnen kan spreken als Zoals vroeger. Maar ik heb het voorbeeld genoemd van een postje geleden van Deep Throat. Die mede daartoe leidde dat via Woodward en Bernstein van de Washington Post Nixon tot de aftreden. Watergate de Watergate-affaire. Nu, die, die, zij ontmoeten elkaar, dat is natuurlijk prachtig romantisch, in parkeergarages <lacht> door, door signalen te geven op balkonnen met bloempotten die scheef of, of op Of telefoons te opleggen als of het antwoord ja is, dan leggen ja, ze hem later op. Ja. Of zo. Maar, tegelijk, maar nu, in deze omstandigheid, zou een, een, een, een, een overheidsorgaan binnen vijf minuten weten wie Deep Throat is en binnen, uh, binnen tien minuten. Met wie die allemaal contact heeft en waar die dus ja. zou zijn. Dus in die zin wordt het voor, uh, voor journalisten die zeg ik dan toch ook, dit soort verhalen medebrengen... omdat het publiek ze moet weten. Ze wil weten misschien zelfs wel. Eh, wordt het werken toch wel een stuk moeilijker gemaakt... door een allescontrolerende staart? Ja, gisteren hadden we in de, in de uitzending bij Echte Jan, hadden we Koen Vermeeren, dat is een, een, een, een lucht- en ruimtevaartwetenschapper... Die, die nogal in ufo's gelooft en zo en heel veel complottheorieën. Maar hij zei één aardig ding. Hij zei, ja, als, we, als mensen de techniek, de beschikking hebben... over een bepaalde techniek, zullen ze hem altijd gebruiken. En ik moet zeggen, dat ik neeg ne ne er wel naar om dat met hem eens te zijn... Het, het gebeurt omdat het kan mm. en, en wij zijn onverbeterlijk in het opzicht als mensheid. Wij zullen altijd alles gebruiken wat kan. We hebben heel ja. weinig voorbeelden van dingen die we niet doen. Nog even naar Snowden zelf. We hebben, die heeft een video-interview gegeven met The Guardian en daar zegt hij uh, dat hij vreest dat er niks gaat veranderen na zijn onthullingen. De Amerikaanse overheid gaat zichzelf eenzijdig meer bevoegdheden geven, maar de burgers nemen geen risico's om hier tegen te strijden. The greatest fear that I have regarding um, the outcome for America of these disclosures is that nothing will change. People will see in the media uh, all of these disclosures. They'll know the length that the, the government is going to grant themselves powers unilaterally to create greater control over American society and global society. But they won't be willing to take the risks necessarily to stand up and fight change things. Begrijpen jullie zijn vrees? Zouden de nieuwsmedia hier nu consequent een onderwerp van moeten maken? Hans, La ja, nieuwsmedia hoeven niet per se actie te voeren, maar het is wel een groot verhaal. Ik denk waar, waar hij op bedoelt, dat is wat er in de afgelopen 10, 12 jaar gebeurd is. Er is natuurlijk, mede door de aanslagen van 9-11, is er heel veel angst in de samenleving gepompt en die angst maakt het mede mogelijk dat de overheden, dit, overheden dit soort dingen doen. En binnen de, de het denken van een overheid... dat is misschien ook het antwoord op wat Jan zei... over die duizenden mensen binnen NSE... die geen vraag hebben gesteld. Binnen dat denken is het heel normaal dat je al je middelen inzet. Um, en de enige manier waarop je dat kan veranderen... is als, als er druk van buiten komt, die uiteindelijk politiek wordt vertaald... Uh, ja, die wat grenzen aangeeft. Maar ik snap wel, Snowdens uh, uh, vrees, dat dat zo ver niet zal komen... omdat veel mensen over het algemeen geneigd zullen zijn... Nou ja, laat ze dat dan maar doen. Uh, laat ze maar checken, want wie weet voorkomen ze een aanslag. Terwijl ja. ik niet denk dat iedereen zich realiseert wat je er eigenlijk voor inlevert. En nee. wil je wel dat de overheid tussen jou en je partner in ligt... om alles wat je digitaal en, ja, en gewoon doet dat, te weten? Is dat wonderlijke effect, dat als het dan nu, leidt het weer een tijdje op... je kunt het bijna voorspellen, dan, er worden vragen gesteld... er komen vage antwoorden, ja. je voelt dat het niet klopt, maar ja... Het geeft niet mee, dat hoorde je net ook de correspondent zeggen... dat de regering begint ook al terug te duwen, zo van ja. hallo, hallo... En je voelt wel aankomen dat dit weer... Dat gaan gewoon door. Ja, uh, dan geven ja. ze andere naampjes. Ze dus schrijven die computer naar een andere faciliteit in een andere staat onder de grond. En weet ik het allemaal. Uh, dat, dat, dat is het zorgelijke voor dit soort verhalen. Mm. Je voelt gewoon dat het niet ophoudt. Ja. Dan uh, naar eigen land. Het nieuws dat er op de vliegbasis volkende atoomwapens uh, liggen. Bijvoorbeeld. Nou, dat wisten uh, we natuurlijk eigenlijk al lang. Dachten we met z'n allen. Toch beheerst het deze ochtend uh, het nieuws. En uh, opent de telegraaf ermee. Nadat oud-premier Ruud Lubbers het heeft gezegd. Uh, had jij dit nieuws gebracht Hans? Had ik het nieuws... Ja, Als je de dat, baas was, dat, was van het journaal? Dat Lubbers dat, dat zegt, dat hadden we vast wel gebracht. Ja, in, ook in mijn tijd, zoals dat dan heet. Ja, <laughs> uh, want het was toch eigenlijk bijna een soort publiek geheim. Hè, dat... nou ja, maar we hebben het er net over. Uh, althans, nee. ik heb het er net over. De, de, de, van die verhalen die, die gewoon doorgaan... en iedereen houdt er op een gegeven moment over op. Want ja, god, ja... Je hebt er zo vaak tegen geprotesteerd. We hebben mm -hmm. ons zo vaak aan de hekken vastgeketen. Er is zo vaak een discussie opgeleid. En er is er gewoon niemand die er iets aan doet. Dus die dingen liggen daar nog steeds. Tot er dan op een gegeven moment iemand, een, een, een politicus... kennelijk uh, ver naar zijn pensioen nog eens geweten krijgt. En denkt nou, laat ik het dan nu maar verklappen. Of een beetje aandachttrekkerij. Ik weet ik veel waarom je het doet. Ja. Ja, in ieder geval had hij 20 jaar geleden moeten doen, zeg ik dan. Hij deed het in een programma van National Geographic, De Tijd Vliegt. Uh, zat hij militaire ja. dienst uh, in 1963, uh, Vaandrich Lubbers. Uh, toen hij een kolonel uh, uh, ja, eigenlijk hielp met een antwoord te verzinnen... Op, uh, op de vraag van uh, ja, hoe die informatie nou geheim ge kon worden gehouden. En Lubbers zei dit. Het kwam kolonel op mij af en die zei, je zit met een punt... Hoe bereiken we, dat? we hebben hier weten die onderdelen voor nucleaire functies in volkont liggen. Dat moet natuurlijk strikt geheim blijven. Hoe kun jij verzekeren dat in jouw systematiek van automatisering en automatische bestelcycli dat geheim blijft? Ik zei, daar nou moet ik een nachtje over slapen. Toen zei ik tegen die kolonel, tot zijn verbazing, ik heb erover nagedacht, we moeten helemaal niks doen. Dus we moeten gewoon die onderdelen doornummeren. Net als alle onderdelen, zodat als iemand die in die computer binnenkomt... dat hij niks bijzonders ziet en niet ja. denkt, hé... Hey, is... ja. Nou, dat was Lubbers dus met zijn uh, verklaring. Dat is je... dus zo de NSA-ingekund, Lubbers? Ja. <lacht> ja. Zonder enig probleem. Ja. Gewoon niks doen, dat nee, is precies. vaak de beste oplossing. <lacht> Gewoon zwijgen ja. en, en, en doorgaan. Nou, is het niet de eerste keer dat hij uh, een beetje loslippig is, Lubbers? Hij ja. heeft rond het Koninklijk Huis al wat dingen gezegd... rond ja. de kabinetsformatie. Uh, wat, hoe moeten we dit duiden? <lacht> ik weet het niet. Ik, ik denk dat hij wat onthecht aan het raken is. En dat hij graag vertelt over die grote zaken waar hij bij betrokken is... Want het, het valt mij wel op dat in al die verhalen die hij die, die, die vertelt... of dat nou over hier, dit gaat of over uh, het Koninklijk Huis en alles wat er gebeurd is... hij heeft altijd wel een klein helderrolletje voor zichzelf. Ja. Ja. Dus ik, ik, ik denk wel dat hij op zoek is naar, uh, naar, naar erkenning... die hij blijkbaar in eigen idee, naar eigen idee nodig heeft. Ik, ik zou het veel leuker vinden als hij zo mee in waarheid zou schrijven... zodat je het alles in samenhang kan zien. Ja. Uh, uh -huh. maar, maar ja, hij wordt zo langzamerhand een veiligheidsrisico, geloof ik. Ja, was ik was neem aan dat die Amerikaan. Amerikaanse professor gisteren even. ook zei, onze ufologen zullen maar zeggen... hoewel het een beledigingsgein te zijn. Zei ook ja, wat, wat je vaak ziet is een soort van deathbed confession-neiging. Zo van, ik heb mijn hele leven op een geheim gezeten... en nou ja, met de helderheid van, van het sterven dan toch nog iets hebben van... hij is natuurlijk niet dood, Lubbers, voorlopig oh. niet. Maar hij heeft natuurlijk zoveel geheimen dat hij misschien vast begonnen is. Ja. Nou, ja. euh, nog, nog één ding. Hans-Jaap Melissen euh, twitterde... als ik hoofdredacteur was, Sporting Club was onmiddellijk een kolommaan, aan, een wekelijkse kolom dan hoor je nog eens wat. Ja. Idee, hè? Ja, misschien de ja. ja, wie weet. Nog even over Mandela dan. Het overlijden van Nelson Mandela lijkt uh, te naderen. Uh, broos, zegt men in Zuid-Afrika... we hebben ook beelden een tijdje terug van hem gezien. Um, eerder een kwestie van dagen dan van weken. Um, jij bent een tijd de, de baas geweest bij het journaal. Hoe breid je mm -hmm. zoiets voor? We allerlei manieren door, door een heleboel beeld te, te verzamelen. Maar vooral ook door uh, alvast interviews te hebben met mensen... die uh, hem hebben ontmoet, iets over kunnen zeggen in binnen en buitenland. Um, Ruud Gullit. <laughs> Ruud Gullit, Ed van Tijn. <laughs> Nog een heleboel <laughs> anderen. <laughs> ik ben zo trots. Ed van Tijn, geloof ik ooit op het welkom. Maar kijk... Um, bij, bij mensen zoals, zoals hij, en hij behoort tot de buitencategorie, eh, mensen voor wie je echt onmiddellijk live zal uitzenden, zijn er allerlei afspraken gemaakt. Dus er ligt beeld, er liggen interviews, en er zijn afspraken gemaakt met mensen die onmiddellijk naar, de, naar studio's kunnen komen mm. om over de betekenis van Mandela te praten. Zo zal dat ongeveer gaan. En Jan, is dat dan ook terecht, dat dan alles opengegooid wordt en het alleen nog maar daarover gaat? Ja, nou, toen had ik in het kader van de moderne verslaggeving ook flink wat verslaggevers naar, naar Zuid-Afrika zo sturen. Nee, maar dat ook nee maar het gaat op het eerste moment. Ja, nee, natuurlijk, begrijp ik ja, me, maar ja. dat, dat, dat dat je, want ik, ik ben toch wel heel nieuwsgierig. Ik ja. heb ook wel eens het idee dat ze hem zo lang mogelijk leven houden. Omdat iedereen schijnsenuchtig is over wat er gebeurt als iemand doodgaat. Dat het daar dan toch helemaal ja. uit de hand gaat lopen. Ja. Ja. Kees Broer is er inderdaad al, zag ik gisteren. ook correspondent En ik weet, bijvoorbeeld van de European Broadcasting Union waar ik in zit, dat er echt enorme plannen klaar liggen om alle satellietcapaciteit enzovoort naar Zuid-Afrika te brengen. Op het moment dat. Uh, dat ja, maar het dit is gebeurt. niet zomaar een icoon die overlijdt. Het nee, is toch ook is... het bindmiddel tussen. tussen het is een van de helden van de 20ste eeuw, ja. voor, ja. Nee, voor mijn nee, familie, denk ja. nou uh, uh, Voorlopig, uh, ik kijk even op, uh, op de 101. Uh, voorlopig uh, staat er nog geen melding dat hij. Nee, hij ja, ademt in. zelfstandig worden we net. Dus, nou, ja. Ja. Ja. Maar ja, ik hoop goed. wel dat hij, uh, ondanks al die aandacht, gewoon op een. Want het gaat natuurlijk ook wel om op een echte, waardige manier kan sterven... en niet in leven wordt gehouden omdat er van alles moet worden geregeld. Dat zou aan het eind van zijn leven redelijk onhumaan zijn. Ja. Ja. Dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Ja. Hans La Roes ja. en Jan Heemskerk. We gaan een liedje draaien van de Radio 1 CD van deze week. debuutalbum van Niels Geusebroek. Dat heet Lines en daarvan Falling Down.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 six time Down dus van het debuutalbum van Niels Geuzenbroek... die in de jaren negentig begon met zijn band Silkstone. En hij eh, brak opnieuw door als soloartiest in The Voice. Want daar deed hij aan mee. Is nu een plaatjes dus van hem uit, die is deze week Radio 1 CD. Niels Geuzenbroek, onthoud die naam. We gaan naar uh, de Nationale Nieuwsquiz. beginnen aan een nieuwe week, dus nieuwe kansen voor iedereen. En uh, de eerste die aan de bak moet is Alice van Goor uit Lelystad. Hartelijk welkom Alice, is 43 jaar. Probeert kunstenaar te zijn... Uh, ja. Ik ben het. Oh, ja. Je bent kunstenaar. Ja. Je probeert dat een beetje vorm te geven. Ja, dat is waar. Ja. Wat houdt dat in? Mm, ik heb inmiddels een website, goor.nl En uh, ik probeer uh, alles een beetje een plek te geven, Middels, inmiddels een, uh, een website. Oké, okay, nou ja. daar, daar kunnen we misschien dus wat voor Moois over ja. maakt. Um, en, en wie weet kan je dan nog meer bezoekers trekken door die quiz gewoon hartstikke goed te spelen nu. Ik ga heel hard mijn best doen. We gaan eerst de nieuwsfactor ja. bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. Het water steeg en steeg. In het oosten van Duitsland maakt de rivier de Elbe het spannend. Een dijk brak waardoor 23.000 mensen hun huis uit moesten. Die soldaten erhöhen uh, de Schutz voor uh, het omspannen. Er komt nu een verplichte evacuatie. Ik heb de indruk dat ze hier gebied daar niet willen De bestuurder en de politie willen dat iedereen hier maakt dat hij wegkomt. Ja, veel wateroverlast in Midden- en Oost-Europa. Vraag 1. In welke Duitse stad vond die dijkdoorbraak plaats... waardoor zo'n 23.000 mensen hun huizen moesten verlaten? In Maagdenburg. Is goed. Inmiddels is het waterpeil van de Elbe aan het dalen. Vraag 2. De Duitse bondspresident bracht dit weekend een bezoek aan Halle. Met 230.000 inwoners de grootste stad van sachsen anhalt Hij zei naar aanleiding van zijn bezoek... wie ver weg woont, kan zich geen voorstelling maken van de toestand hier. Wat is zijn naam? Die, duizend... die Gauk van achteraan. Ja, dat is goed, ja. Jochaim Gauk. Joachim. Vraag 3. Een kop uit de krant, die lees ik voor. Je krijgt ook drie mogelijke antwoorden te horen waar die kop bij hoort. De kop luidt als volgt. Missie ligt op koers... Gaat dit over één, doordat er al zoveel landen meedoen aan de EU-missie naar Mali... zal Nederlandse deelname niet nodig zijn. Twee, het topoverleg tussen Noord- en Zuid-Korea verloopt goed. En woensdag worden de gesprekken hervat, of drie. Jong Oranje heeft de halve finale van het ek bereikt door Rusland te verslaan met 5-1. Missie ligt op koers. Ik gok en ik gok dan op de laatste. Het voetballen, hè, dat is goed. Het is een kop uit de Volkskrant. Vraag 4. Welke andere ploeg bereikte de halve finale? En is woensdag de tegenstander van Jong Oranje in die laatste poolwedstrijd? Dat is Spanje. En dat is goed. We gaan naar vraag 5. Dat is het geluidsfragment. Luister goed. Wie horen wij hier aan het woord? Nou, een van de onderwerpen die nu speelt is de vraag... hoe lang mag je bijvoorbeeld nog snavels blijven afhakken? Dat is Sharon Dijksma. Ja. De staatssecretaris. Uh, ja, en ze zei het al, hoe lang mogen we de snavels nog blijven afhakken? Dat is ook meteen de volgende vraag. Vanaf welk jaar is het afknippen van snavels bij kippen en kalkoenen... in de pluimveehouderij verboden? 2018. Ook dat is goed. Gaat hartstikke goed tot nu toe. De laatste vraag. Je kan daar nog vier punten mee verdienen... en je krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. De vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn aanwijzingen. 4. Oom Tony barstte ook in snikken uit... 3. Ik ga Hallen niet halen. 2. Ik word de Koning van de Klei genoemd. Ik heb geen idee. 1. Gisteren won ik voor de achtste keer Roland Garros. Och, stop. Ja, nou ja. Nadal. <tots> ja, Nadal. Uh, <tots> Oom Tony, dat is een tijd zijn coach ook geweest. Och, koning van de greffel. Ja. ja is dat ja. ook klei? Oké. Okay. Ja, greffel is klei, ja. En Halle gaat hij niet halen. Daar heeft hij voor afgezegd voor dat toernooi. Bovendien yeah. hebben ze daar last van water natuurlijk. <tots> Uh, Wimbledon, daar hoopt hij weer aan de bak te komen. Ra uh, uh, Rafael Nadal, zo heet ja, hij. Toch zeven gescoord, dat is niet mm. onaardig. Daarmee mm. gaan we vermenigvuldigen in deel 2 van de quiz.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 de oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben vanmorgen opgeroepen om die bommen zo snel mogelijk te verwijderen. De bommen zijn te oud en beveiliging ervan zou veel te veel geld kosten. Maar tegelijkertijd hebben de bommen nog steeds een afschrikkende werking. De atoombommen in Volkel moeten zo snel mogelijk worden ontmanteld. Bent u het eens of oneens met die stelling? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt stemmen op onze website ww.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, doe het met Hekje Standpunt. We zijn terug bij Alice van Goor, 43 jaar uit Lelystad. Eerste kandidaat deze week in de Nationale Nieuwsquiz. Zeven staan op het bord. Daarmee gaan we vermenigvuldigen. Ging eigenlijk best goed, die eerste ronde. Behalve die laatste vraag. Um, en nu dus die andere. 90 seconden de tijd. Ik moet de vraag helemaal stellen. Je mag er niet doorheen schreeuwen. Dus heeft geen enkele zin krijg is zelf straf voor. Uh, en dan graag het antwoord, of uh, pas, want dan gaan we door naar de volgende vraag. Daar komen Goed. ze. De Nationale Nieuwslist. Hoe heet de Zweedse prinses die dit weekend is getrouwd? Uh, Madeleine. Goed, op welk Spaans eiland zijn twee Nederlandse jongeren opgepakt wegens zware mishandeling? Geen idee. Mallorca. Mallorca. Wie heeft de Grand Prix van Canada gewonnen? Geen idee. Vettel was het boeren gaan stoppen met afknippen van de staten van wat voor dieren? Varkens. Goed, welke regeringsleider proberen Japanse zakenlui te overtuigen... dat de crisis in de eurozone voorbij is? Oeh, dat weet ik ook niet. François Hollande, wie heeft zaterdag de Maillot-Boshakprijs ontvangen? Dat weet ik ook niet. Sander de Kramer, welke gemeente wil de bedrijfsactiviteiten in Loodse... in Loodse op een woonwagenkamp legaliseren? In Waalre. Dat is goed, wat hebben overvallers verkleed in een boerka... in een warenhuis in Londen gestolen? Geen idee. Horloges. Wie heeft de tweede etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen? Mm, moet ik weet het antwoord schuldig blijven. Bauke Mollema. Welk land Mollema. heeft een hoge snelheidslijn getest... die 500 km per uur gaat? Uh, Duitsland. Japan. Hoe heet de motorclub die een klacht heeft ingediend bij minister Omstelten? Satudara. Nee, Black Sheep. Welke trainer heeft volgens de voetballer Iniesta... het Spaanse voetbal beschadigd? Geen idee. Mourinho. Klanten van welke bank konden gisteren geen gebruik maken van Ideal? Uh, ING. Dat is goed. Wat dragen Zweedse machinisten uit protest tegen het korte broekenverbod? Rokken. Dat is goed. Wie versloeg Serena Williams in de finale van Roland Garros? Uh, Sharapova. Dat is goed. In welke plaats moest de politie zondag uitdrukken vanwege ongeregeldheden in een jeugdgevangenis? Oh, uh, Heerlen. Breda, de topman van welk concern pleit voor meer geld tegen honger? Geen idee. Sorry. Geen gokje ook? Uh, Albert Heijn. Had gekund. Nee, het is uh, Unilever. Ze zitten wel oh. in, de, in de voedsel en ja. zo. Ja. Um, zes waren het toch? Ja, er? dat is niet veel. Best vaak passen, ja, inderdaad. Ja, je komt op 42... Uh, we moeten gaan kijken of dat, of dat genoeg is. Nou, denk het niet. Ik kan, ik kan er niet zoveel van zeggen op nee. dit moment. Ja, goed, je weet het nooit. Um, voorlopig mee naar uh, Almere. De kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. Lelystad trouwens, hoor je. Ja, Lelystad. Neem je die kwalijk. Ja. Ligt daar in de buurt. Ja. Um, dus dat is het voorlopig. En of dit genoeg is om de hoofdprijs mee naar huis te nemen, dat moeten we afwachten. Ja. Goede reis terug. Dank je wel. Dag. Tot ziens. We melden ons zometeen weer met de werkplaats. Dat doen we na het Innovationaal. De werkplaats, u weet het, daar kunnen luisteraars vragen stellen over uh, werk. En uh, wij proberen met deskundigen die vragen te beantwoorden. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof, Ik geloof in de mensen. En CRV. Straks op Pink Pop, nu al op Radio 1. Acoustische live-optredens van Kensington. We are, awesome a fire, a fire. In And some poets. Blauwtse. En Christopher Green. Fire.